Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De branchevereniging voor de Geestelijke Gezondheidszorg zegt dat het niet gaat lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Voorzitter Peter noemt het in trouw onvermijdelijk dat er een debat komt over wat wel en wat geen GGZ-zorg is. Alleen op die manier kan volgens de branche de zorg voor de meest kwetsbare overeind worden gehouden. Nu staan 30.000 mensen langer op de wachtlijst dan wenselijk is. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels een kleine 100 valse QR-codes geblokkeerd. Gisteren waren dat er nog 23, maar afgelopen nacht is een inhaalslag gemaakt. Door meer juridische mogelijkheden kunnen sinds middernacht ook frauduleuze QR-codes uit het buitenland worden geblokkeerd. Dat was eerder een stuk lastiger. Normale vierde codes worden gedeeld via berichtenapps zoals Telegram. Het openbaar ministerie benadrukt dat fraude met vaccinatiebewijzen strafbaar is. Vanaf vandaag gelden de strengere maatregelen tegen corona die dinsdag werden bekendgemaakt. Er moeten weer mondkapjes op in de winkel en de QR-code is op meer plaatsen verplicht. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen, zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten, weer in acht te nemen. Verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Zoals verwacht is Xavi Hernandez de nieuwe trainer van Barcelona. De 41-jarige oudspeler van de club heeft een contract getekend tot 2024, meldde Barcelona afgelopen nacht. De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, waarmee hij viermaal de Champions League won. In 2015 vertrok hij naar Qatar, eerst als speler en later als trainer. Het weer bewolkt, in het noorden wat lichte regen, in het zuidoosten ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten op meer plaatsen wat regen. Morgen weinig verandering, af en toe een bui, afgewisseld door wat zon en opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 Zin. zin in Zandvoort is zin in Zierven. CFM GMM. Met nu Toubak leeft. Hello Jazeker. Zeker, word rikie. maar wokker. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Ja, welkom bij dit uh, radioprogramma. En ik zal ons ook maar zeggen... Uh... Het feest beginnen wat wij zijn. Jazeker. Het is de dag dat het allemaal weer gaat beginnen, hè? Nou, ge Heb je geen feest, toch? <laughs> Heb je hem alweer in je jaszak zitten? Ik uh, ja. Ja. ja. Ja. Ja, ja precies ja. ik moest vanochtend, ik zat in de auto ik oh kutje ja, heb ik wel een, mop, mop, een moppie bij me want straks moet ik nog al die kringelwinkels lang moet toen je wel vond, een moppie tegenwoordig toen vond ik er nog eentje man gevonden fight heel oud vies, uh, ja maar het is wel eentje uit de medische circuit. <laughs> ja die heb ik ook die heb ik ook ja die, ook. Ja, die, die andere keer, die leuke uh, hippe lappies die ga ik ook niet voorbinden dat is natuurlijk iets dat je kippengaas voorbindt dat is slaat ja, ik heb erg, wel zo'n leuke uh, van spijkerstof en die ben ik nu weer kwijt ja maar, uh, ja, maar dat werkt natuurlijk ook niet dan, ja, dan kan je heel slecht ja, door ademen volgens mij ook door spijkerstof ja, ja, nee, dit is, is niet gemaakt van spijkers hoor. Nee? Nee. Jeenstof. Nee, zeildoek. <laughs> zeildoek, spijkerstof. Ja. Nu kan je helemaal niks door de halen. Ook goed, ja, ja. prima. Als je niks in en uit haalt, dan blijft alles in jouw lichaam. Hartstikke goed, zeg. Goeie, man. Ja, ja, goeie, mooie zeg. Het is uh, toebakleef fijn dat we aanstaan en dit uh, grijzachtige zand voert. En we ja. kijken even de wereld in wat er allemaal zich afspeelt. En wat hoor ik gisteren op, op het nieuws? Een coronapil die met bijna 90% ziekenhuisopname kan voorkomen. Farmaceut Pfizer claimt zo'n pil te hebben. Ja, die Pfizer timmer toch aardig aan de weg. Zo'n pil gewoon. Maar uh, hoe werkt die dan? En als je dan zo'n coronapil ja. van de huisarts krijgt voorgeschreven... hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dan moet je... Twee keer per dag drie pillen slikken en dat vijf dagen lang. Een kuur is dus in totaal dertig pillen. En het is van groot belang dat je er op tijd bij bent. Precies, niet lang doorlopen met al vaag vage klachten. Je denkt, nou heb ik het nou wel of niet. Nou, ja, na vijf dagen, dan behoeft het niet meer. Dan uh, is het klaar met je. Dus uh, nou, die vijzer, die zit goed in de, in de, in de wereld. Uh, neem je ook van die pilletjes alvast was die in je tas mee of niet? Op reis? Uh, nou ja, wel malaria-tabletten soms. Nou, ja. Dat doe je toch ook? Die duur, deze pillen duren gewoon bij. Ja, nou, dat, dat is een is, goed idee. Het is natuurlijk wel even de vraag: als je zeg maar deze pillen neemt, als je dan de volgende keer weer het krijgt. of. Of je dan niet uh, veel bevattelijker bent. Omdat je namelijk je lichaam hebt geholpen. En het afweersysteem niet zichzelf heeft opgebouwd. Dus zou kunnen. En de derde keer werkt hij helemaal niet meer die afweersysteem. Omdat je er ook helemaal lam op legt. Want ja, je krijgt altijd van die pillen. Dus je lichaam hoeft niks meer te doen. Dat is de vraag. Maar anderen zeggen: het is een heel goed middel. Dat zou best kunnen helpen. Het is een heel goed strijdmiddel. Want ja, we zijn er nog niet van af. Die ongevaccineerden. Oh, Sorry, de, de, de, de mensen van de opnames. Sorry, je moet niet uh, gaan discrimineren natuurlijk. Dat mag helemaal niet. Nee. <laughs> Uh, leggen we natuurlijk nu wel een beetje de schuld. Maar goed. Nou, wat is jou opgevallen afgelopen week? Afgelopen week? Ja. Nou ja, het, het hele gezeik met corona natuurlijk. En, ja, uh, sowieso. Maar voor de rest... Uh, nou. Nou. Eigenlijk uh, heb ik I gewoon mijn gangetje gedaan. Gewoon. Nou een, ja, zeg. Gisteren heb ik dus, zoals me wel gisteren opviel, dus ook heel truttig. Maar dat het zo onwijs lekker weer was, gisteren. Ik, ik heb gefietst heen weer naar Haarlem. Oké. Okay. En uh, helemaal leuk. En... Uh, ja, dat klinkt wel heel oudbollig. Ja, ja, wel ja. Het ja. ja, is echt een bepaalde beleefd dat je denkt van nou, pak de fiets en rij een rondje. Is, ja. Is, nou, de is de dag de... nog voorbij nee, of niet? Doe ik nog maar een rondje. Ik heb 25 kilometer gefietst. Dus, uh, we wel op een elektrische, maar het was wel heerlijk. Dat moet je niet doen. En, nou, nee, nee, nee. Dat wat moet je, je niet zeggen, joh. moet je niet zeggen. Dan kom je ermee weg. Ik ben gisteren heb ik een uh, oefening gedaan van het VRK. Ja. Oh. Dat oh, is ja. de veiligheidsregio Kennemerland. Ik zag ze. En toen hebben wij geoefend ja? voor het geval dat. En toen was het zo van ja, er is een bus met een terrorist is er uh, moedwillig een trein ingereden. Of, uh, ja? en, uh, en wat ga je doen met z'n allen? En dat wacht, was wel heel bijzonder. Wacht, ik doe even wat schoten erbij. En, en wat moet je dan doen? Op de, op de grond gaan liggen? Nee, uh, nee dat, dat, dat uh, incident heeft nog plaatsgevonden. Ja? En dan was het zo van in die uh, Corver... Nee, niet in de Corver. In die Kenner uh, sporthal. Ja? Daar uh, moesten wij de kinderen opvangen. En wat gebeurt er allemaal? En dan blijkt dat die chauffeur het expres gedaan heeft. En waar is die? Zit hij ook in die sporthal? En uh, dat soort uh, vragen die je allemaal hebt. Wat, wat, wat moet je regelen? En, uh, okay. Wat ga je met die kinderen doen? En uh, moeten die kinderen beveiligd worden? Want het is natuurlijk wel een aanslag geweest. Waarom was die aanslag? D dat soort dingen. Zo, zo, dat, zo. dat is mij dus opgevallen deze week. Dat de veiligheidsregio... Het is niet zomaar even dat die hulpverleners komen. Die worden getraind. Ja. En uh, er zijn mensen die moeten hun rol pakken. En die zijn aan leiding. En die moeten overal aan denken. En ik, ik, heb zo van, nou, ik ben zo'n duffie, uh, maffie van... Uh, nou ja, zeg maar wat ik moet doen... Maar ondertussen ben je met elkaar te praten en dat ik toch eigenlijk met geweldige ideeën kwam. Dus dat is, dat is wel heel leuk. Je kwam goed uit de verf. Ik kwam goed uit de verf. Je hebt een bijgedragen aan de ja. Goed, een bijgedragen, een maatschappij. Ja, precies. Het is gewoon een leuk uitje ook zo met het bedrijf. Hè? Zeker weten. Zeker weten Om je even te maken wat er allemaal om je heen kan gebeuren. Eerst maar even in Wolfsburg. Lekker gitaarje gewoon. Jezus! Dat is niet echt een grote. Het is voor, snap ik niks van Walsburg. kan meer het hele vandaan. En Pure Shine. En uh, hij schijnt tot niet. Maar goed, sinds wij op de radio uh, zijn, kan het niet zo lang meer duren of hij wordt ontstoken. Vandaag in de Telegraaf om een stuk te lezen: echt een groot stuk over het feit dat twee oude spelers van het uh, Nederlandse elftal. Hebben bij een uh, goksite uh, schulden gemaakt en worden flink lastig gevallen. En deze goksite wordt uh, gerund door uh, Piet S. Ook wel de dikke. De Piet S? a Piet s a s AS? Nee, gewoon Piet S. Piet S, hij is 65, hij is in uh, september 20, uh, 2020 samen met 11 anderen verdacht opgepakt vanwege het uh, witwassen van grootschalig drugsgeld. En hij heeft erin gehandeld. Hij heeft een criminele organisatie. En deze twee oude spelers van het Nederlands Elftal... die hebben echt voor duizenden euro's per dag uh, op deze... Wat, hoe heette deze site ook alweer? Moet even kijken hoor. En van de site Bed hebben ze gespeeld. En sommigen hadden ze per dag hadden ze iets van vijf of zesduizend euro... konden ze gewoon meespelen. Dat stonden ze dan te goed bij deze bed, uh, Endo, Endo Bed. En uiteindelijk uh, ze, konden ze het geld niet ophoesten. En werd familieleden van deze oud-speler werden lastiggevallen... Ook andere familieleden uh, werden opgebeld en gezegd van... jij staat garant voor deze, uh, deze man. Je moet geld uh, doneren of je moet geld uh, over, met over de brug komen. En hij zei ik ben helemaal niet garant gaan staan voor deze man helemaal. Die zout sa op. En uh, nou goed, uh, Endo Bet schijnt dus uh, heel populair te zijn. En, en een duister zaakje. Dus uh, mocht je het horen, je denkt van, fuck? Ik heb de afgelopen week ook nog wat geld uh, gegokt op uh, allerlei voetbalwedstrijden. Doe het niet. Er is een grootschalig onderzoek naar deze dikke Piet... Dikke Piet. Dikke Piet. Ja. Nou, ik, ik heb zo'n idee wat voor formaat hij is. Ja, ja. Ja, ja. Nou goed. Hij schijnt echt uh, uh, ook uh, encrypted, uh, encrypted berichten te versturen. Die hebben ze natuurlijk de laatste tijd allemaal onderschept van al die criminelen. Ze hebben een één grote bak met encryptoberichten. Die zijn ze allemaal langzaam aan het uitzoeken. weet je van een prullenbak. Waar wat zit dit? Oh, hoe komt dit dan vandaan Oh, de dikke Piet. Oh, die bedreigde alleen mensen met... Uh, Oogkasten stuk slaan, en benen oh. breken als ze niet betalen. Het maakt niet uit of het een wijf is. Ik wil dat geld hebben, je zorgt het maar. En dus het is, het, gaat, uh, het is vrij heftig al. Ja, het is echt heel heftig. Ja, als je ziet, uh, mensen die gokken, die worden niet uh, verkopen. Nee. op. Hè? je moet je toch al schuldig voelen als je aan het gokken bent, gewoon. Houd ermee op. Ja. Ja. ja om ik, hoeveel ik... geld gaat het, ging het? Ja, echt soms tot, tot 10.000 per dag, hè, wat ze dan uh, spelen ja. op zo'n site. Ja, maar die, uh, die uh, Piet S.? Piet Oh, die heeft echt miljoenen verdiend gewoon. En die schijnt ook gewoon niet op één plek te wonen. Die heeft echt, um, nou jarenlang wil ik zeggen, maandenlang heeft hij van het ene hotel naar het andere hotel gereisd om daar dan te slapen. En hij had ook chauffeurs die hem rondreden. En hij was nooit op één vaste plek te vinden. Dus een beetje als een soort maffiabaas, weet je? Ja, zo klopt. Waarschijnlijk <laughs> genoeg geld om dat elke dag te doen. Ja. En uiteindelijk is hij door die in crypto berichten uh, in vizier gekomen van de justitie in. Hebben ze hem opgehaald. Waar ja. weet ik ook niet. Ja. Dus ze zijn niet bij een hotel aanwezig. Weet ja, dat is wel toevallig. Ja, ze, ze hebben ook alleen microfoons geplaatst, geloof ik. Ze hebben me echt wel goed afgeluisterd. Ze hebben er wel heel veel werk aan gehad. Maar goed, ja, je ziet het. Ja, je ja. hebt er wel wat nu. Ja, precies. Een ingang in die criminele circuit. Ja. ja. Alles, hè? Alles voor geld. Ja. Er is een man geweest die was aan het, aan het vissen in de Amazone. In de Braziliaanse Br Br Br Br Br Br staat Minas Gerais. En uh, hij werd aangevallen door bijen. In een poging om de, die bijvers af te schudden... is hij gewoon het water ingesprongen. Ja, logisch. Ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Want daar zaten krokodillen. Nee, Wat nee, dan? piranhas. Oh. Piranhas. Twee andere mannen wisten wel uit het meer te komen, maar een vriend was verdwenen. De brandweer werd ingeschakeld. Het lichaam van de man werd uiteindelijk afgelopen weekend gevonden. En ze zagen meteen dat het lichaam was verbind door piranha's. Ik dacht altijd dat er gewoon een skelet overbleef, maar het schijnt dus toch niet zo te zijn. Maar volgens Braziliaanse media hadden de vleesetende vissen verschillende delen van het lichaam en gezicht opengescheurd. Misschien was het een hele kluif, misschien was het een dikke piet. Ja, precies een hele kluif. Letterlijk. Maar het is niet helemaal duidelijk of de man is gestorven als gevolg van verdrinking. Of door die aanval van die piranha's. Maar uh, het werd echt een uh, positie gevonden die gebruikelijk is bij verdrinking. En uh, ja, het schijnt wel vrij zeldzaam te zijn dat die piranha's uh, mensen opeten. Het is niet zoals in die ene James Bond-film. Weet nee. je. Nee, maar ik bedoel, er moet toch altijd eerst, eerst bloed komen voordat ze gaan knagen. Ze ja. slachten toch altijd een koe en die gaan ze aan de ene kant van de rivier, gaan ze het water laten. en dan gaan alle piranha's daar naartoe. En dan snel nou, aan de andere kant weer die koeien eroverheen. Of door het water oh, heen. Oh, wat vroeg, grappig. Ja, dat is oh. theorie hoor. Ja, het, nou, dat is wel slim. Dan kunnen we een broodje ja. piranha zijn. Dat weet ik ook niet hoe het ja, of zit. Toen gingen dan die piranjas vissen dan. Wat? Dan kan je beter die koe opeten, denk ik. Of nee, de, de, ja. Ja, nee, goed, die koe werd heb je gewoon... meer vlees dan dat je al die vissen moet ontgraten en zo. Uh, uh, wat? <laughs> ja, Zij zijn lekker, piranha's. Dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Het zijn wel flinke uh, uh, vissen met flinke kaken gewoon. Het ja. ziet er wel heftig uit. Maar goed, we moet eerst wel natuurlijk uh, bloed in het water zijn. En ze wordt ze niet eens Oh, daar heb je mee. Kijk! Ja, aan de, aan de gang zeg maar. Goed, straks de Zandvoortse bericht en een stukje geschiedenis. Doe het. Wat? Let's niet, niet van de top. Nee, spring niet naar beneden. verbatim, don't you fucking hate him? I said, I guess, so what you gonna do though? Don't you ever feel like we're the last people on earth? I want to change yes I want to change you're not even trying, why are you scared to die? When you can shut your eyes, you won't know that we're falling out. Let's jump off the top! do it in the quicksand For the conversation and the stimulation You can hear me out And I can stop being a joke Last year was hardcore Put us in a hot war After more rejection and more reflection, Maybe I got cold But that could serve us better in hell Let's jump off the top Dan je berichten. En lollen. Weet weten wat voor band het is. Het neemt namelijk van Tesla en dan gewoon een twee s En niet met de Texel. Dat is sowieso niet. Maar goed, waarschijnlijk op uh, Google denken ze bij zich... Nou, laten we ook heel goed dat eiland er maar bij gooien. Want dan, uh, dan schrijf je het misschien wel verkeerd. Maar goed, dus een band komt uit Utrecht vandaan. Stonden namelijk in 2019 op, ja, uh, de popperonde. In Alkmaar, waar ze zijn ook actief... Daar ben ik toch nog wel geweest in 2019 in de popronde, geloof ik. En aanstaande vrijdag is er weer een popronde in Alkmaar. Dus ik denk dat ik op vrijdagavond maar uh, even een, een rondje door de stad ging lopen om te kijken wat voor nieuwe bandjes er allemaal uh, te zien zijn. En daar komen soms echt leuke dingen te voorbij. Hoor. Jason Waterfalls, dat is onder andere een leuk bandje. Dat is al een tijdje bezig. Die speelt de Atomic Club, is er. En Moore Estates... En John John is er ook. John John, zo moet je het uitspreken. Dus er zijn alweer uh, van die alternatieve gitaanbindjes die er dus spelen in allerlei clubjes. Ik leuk. denk bij John John denk ik aan, uh, aan uh, no. Dallas. Dallas was er, een kindje dat zo heette. John je heet, John. Je heette John John? Ja, volgens mij. Ja, dat en zo. Dallas. En welke hip-televisieprogramma uh, is dat ook alweer, Dallas? Nou, heel lang geleden. Het he, gebeurde he, he. alleen maar in Tellers. Ja. ja. Ja, Johnny Lijn. Goed, goede oude tijd, zeg. Mijn god, zeg, waar hebben we het over? Jaren zeventig. Ja, jaren zeventig. Daar hebben we het over. Het is bijna alweer een half negen. En maar we kijken eerst nog even naar nou wat andere dingen. Ja, wil je wat anders horen? Ja, ja dan, dan is het wat anders, joh. Ja, dat is zo grappig. Is er een man geweest in de Vlaanderen. En die heet Jochem Verbeke. Die heeft een frikandel op zijn bovenarm laten tatoeëren. Dat is een kok Die ging in op de uitdaging van de snackbar. Die krijgt nu een jaar lang gratis frikandel speciaal. Oh. Nou, wel bijzonder. Maar uh, hmm. het idee kwam eigenlijk van uh, Christophe de Cler, van, uh, van Frituur het Hoekske. In de Vlaamse Bredene. Yeah. En uh, hij daagde zijn, zijn klanten uit. wie het aandurft om zijn tattoo van de frikandel te plaatsen. Zouden dus, ze dus een jaar lang uh, gast, gratis de snack mogen eten. Komt weer geen complicatie krijgen bij die tatoeage? Ja, maar er waren drie oorspronkelijk uh, drie mensen die gereageerd hebben. De eerste mocht niet van zijn vrouw uiteindelijk. En de tweede heeft de afspraak laten verlopen. Maar de derde is Jochen. En hij uh, ja, had nooit gedacht, die snackbarouder, dat iemand het echt zou doen. Hij zegt, nou ja, de actie voor ons is geslaagd. Volgend jaar zullen we de mensen uitdagen om een puntzak te plaatsen. <laughs> en, uh, maar ik zat wel te denken van, nou, het wordt toch wel te gek... dat we nu het menselijk lichaam als reclamebord gaan gebruiken. Want straks krijg je dus uh, uh, Toyota of weet ik veel ja. nieuwe, nieuwe merken auto's. Die worden nu... Uh, dat mensen van, nou, als jij die auto op je voorhoofd ja. laat tatoeëren... <laughs> dan, dan, ja. dan krijg jij die auto van ons. Oh, daar is ooit een, te, een televisieprogramma over geweest, hè? Het een of andere vraag televisieprogramma. Het ging ook, uiteindelijk gingen ze zwervers zo gek krijgen... om uiteindelijk een, een televisieprogramma op hun voorhoofd te laten tatoeëren. En ja. een van die zwervers, die toch niet helemaal scherp meer was... die liet het tatoeëren op zijn voorhoofd... en kreeg uiteindelijk, weet ik veel, een paar honderd dollar. kreeg hij En uiteindelijk uh, deed hij dat. En liep hij dezelfde met zijn heel groot uh, naam op zijn voorhoofd. <laughs> ja. En ja, uiteindelijk ja, had hij ja getekend onder contract, maar ja, het is toch niet, niet, menselijk om zo'n van mensen te is Een menselijke reclamebalk, hè? Maar die is het is toch ook een Het ook nog niet. Dat zou het zou nog even. dat gaat het ook nog lopen die letters. Weet ja, je. ja, nee, is maar. Deze man zijn. heeft uiteindelijk echt die een maand lang met een, met een, uh, een, een pet opgelopen. Ja, ja. Maar om ja, je ziet toch gewoon dat je mannen, hoofd vult Hele hoofd vol met tatoeages dat je denkt van, dat is toch ook niet prettig om naar te kijken voor eventuele partners, hè? Nee, nee. Het is gewoon een beetje griezelig. Het is gewoon een beetje griezelig, maar goed, het is niet maan En het is altijd de vraag of dat soort mensen weer aan de baan komen. Ja. Ah, ja, dat is ook altijd weer, weer lastig. Nou, straks nog even meer over mensen die eh, al jarenlang zonder baan zijn... en uiteindelijk gewoon maar niet aan de bak komen. Eerst even hier Pixie. Sunshine State. Shake your body, don't stop falling behind, then you better catch up. From the hill to the top, you know the it's style for the kids. We've the to snap, a revolution is gonna eat the gum. Now move your feet through the head of the gym. No matter who you are, but you're from, move to the mood of the music, let it be. One. Now show the world that you come. Stop now hold your head high and put your hands up. Needless to shut, take it back, again, re it, just get back Stand met the rhythm you, just you know you want Wat is dat voor? to the bent de the Je bent de pijt. Je bent de you Sunshine State heeft een EP uit. En dit is daar nog te vinden. Ik kan het wel waarderen. Lekker opstandige, punkachtig, rukachtige ruk muziek. Nou, zeg nog, normaal is het allemaal geen rukmuziek, Het is gewoon een hele lekkere muziek. Die op de zaterdagmorgen gewoon even tot je te nemen. Kort, noemen het net al. Uitzicht uh, uh, op de bank. Hm? Op welke bank? Nee, gewoon mensen zitten echt, echt heel veel mensen zitten al jarenlang in de bijstand. En vandaag een heel stuk in de krant dat eigenlijk gemeentes alleen maar inzetten op het feit dat mensen die een klein beetje kans hebben, die, die gaan ze stimuleren om aan het werk te gaan. Soms lukt het ook nog niet eens. Maar een hele grote groep die echt al jarenlang thuis zit, daar wordt eigenlijk niks mee gedaan. Daar kunnen ze eigenlijk niks mee bereiken. Dus die laten ze gewoon maar thuis zitten. En dan hebben ze onder andere wat, ja, wat, wat, wat een één alleenstaande iemand die een uitkering krijgt, wat die dan Zeg maar verdiend, dat is 1000 euro. En als je met de tweeën bent, wat ook heel vaak voorkomt, dan krijg je 1500 per maand. En uh, staan hier ook dat 44% zit zelfs, 44 zelfs langer dan vijf jaar in de bijstand. En dat betekent dus dat je, dat je al drie jaar werkeloos bent. En uiteindelijk in uh, Rotterdam uh, zitten 4,9% van de inwoners in de bijstand. In Amsterdam ben ik zelf altijd wel nieuwsgierig Daar zit 4,3% in de bijstand. Dus dat zijn best wel heftige cijfers. En gemeentes uh, kiezen soms uh, ja, voor het makkelijk. Ik denk van nou, hij heeft nog een beetje kans om eruit te komen. Doe maar. Maar momenteel hebben we ook heel veel mensen nodig in het ja, in ICT. Maar ook in de horeca komen we steeds meer achter. Natuurlijk. Er staan echt maar liefst uh, 370.000 factures. Uh, ja, in, ja, sowieso in het ziekenhuis hebben ze heel veel mensen nodig. Dat lijkt me vanzelfsprekend natuurlijk. Ja, maar ja, ja. durf jij dat risico te nemen om daar te gaan werken? zichzelf uh, ja, als ik het leukste is, denk ik wel hoor. Ja? ja okay. niet Ik werk nu ook met heel veel mensen die in mijn, in mijn gezicht allerlei dingen achterlaten. Spetteren. Spetteren. Spetteren. <lacht> dus ik denk van ja, goed dan. Goed, uh... Gelukkig heb je geen naam met, uh, met een T erin. Nee, hey Tim, weet heet, je wel. Toebak, hè? He? Ja, toebak, ja. ja. Toebak, dus dat is wel nader. Maar ja. goed, het vervelende is ook natuurlijk... dat jij ja, in de sociale sector bijvoorbeeld... In, uh, maar ook in de horeca heb je natuurlijk wel mensen nodig... die een beetje verbaal sterk zijn, ook uh, goed kunnen communiceren. En als jij natuurlijk al een paar jaar thuis zit... dan, dan kan dat nog wel eens achteruit lopen. Ja, ja, ja. Dus gaan ze daar niet, uh, gaan en ze daar niet op in. Je stem wordt dus ook minder, want dat heb ik ontdekt eigenlijk... tijdens de lockdown, dat je heel okay. veel thuis werkt. Je gebruikt je stem bijna niet... En Qua zingen en zo moet je helemaal... Je hele, die hele stemspier wordt uh, niet meer gebruikt. En de, de, nee. als, je, als je dan belt, dan krijg je een hele krakerige stem. Ik kwam net, net uit de corona. Ja. Maar even by the way, uh, nou. je zit geen zandwoord Nieuws nu. Oh, dat hadden we wel kunnen doen, ja. Zandvoort nieuws. Ja, of zo na het volgende plaatje. We doen dat het volgende plaatje. Want grappig is, in, vorige keer viel het me op eigenlijk deze plaat. Ik denk, waar lijkt deze plaat nog gewoon op? En toen zat ik in de auto naar huis. En toen dacht ik van, ik weet waar hij op lijkt. Hij lijkt natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje op deze plaats. Daar heeft hij gewoon iets weg van het ook in de auto zitten. Ik heb bijna... Het is... Amerikaanse gevoel. Daar nee. heeft hij iets weg van deze boys van van Donald Heddy. Ik ben het niet met je eens. Ik, ik, ik hoor de eerste noten en ik denk uh, dat het begint van Vamos à la Playa. Van die plaat die ik net rijdde. Deze plaat denk je Vlamers aan de Playa. Dit. Oh ja, het oh ja, zou ook kunnen. Maar ik heb het meer over ja. dit, dit maar gevoel. alleen de eerste vier noten. Ja. Ik heb het over dit gevoel. hè? Dit is echt het Amerikaanse gevoel. In de auto op weg, lange stukken afleggen. En die radio staat lekker te hard aan. En je droom een beetje weg. Je gedachten gaan door de woestijn heen. Veel muziek. Zeker. The War on Drugs. Dat heeft toch iets weg, want dit vind ik... Ja, dat weten we dan wel. Maar goed. Bo Boys of Summer van Don Hadley. Trouwens, Glen Free trouwens, is vandaag jarig. Ja, straks nog maar even bestilstaan. Glen Free. En zo van hier die zon natuurlijk. En meer van dat zijn grote hits. Goed, dus... Uh, ja, nee, ik weet dat Dit is alweer half geweest. En ruim over half doen we altijd even dit. Dit... Ik echt het zandvoortje berichten. Goed, ja. Schrijver Marco Termes heeft in het HDMZ-museum vorige week zaterdag. heel wat mensen toegesproken. Hij heeft heel enthousiast gesproken over zijn werk. Hij schijnt gigantisch gemotiveerd te zijn. Hij heeft een heel strak schema waarin hij leeft. Hij schrijft: SOGGENS. Pauze, smiddags en s avonds. En dat doet dat echt elke dag. Hij gaat vroeg ook uit zijn bed vandaan. Hij heeft momenteel twee boeken uit. En de ene boek heet. Even kijken, hoe het heet ook alweer. Ik heb het ergens opgeschreven. Oh ja, Spectrum. En uh, De zwevende delen. Dat zijn twee boeken. Hij is al 50 jaar actief in de schrijfwereld. Ja. Hij kan zich nog een beetje goed herinneren dat hij 14-jarige leeftijd begon met het eerste gedicht regels op te schrijven, veroefenen. Uiteindelijk kan hij nu echt zoveel dingen uit zijn mouw vandaan schudden gewoon. Maar wat een beetje tegenvalt, ik heb ja. dus een, een jaar of zo, zijn wij getraind door hem. Ja. Hij heeft nooit een gedicht aan ons voorgedragen, hè? Oh? Dus dat waren zijn basketbalteam. Hij was dan onze knappe trainer. Dat was echt een knapper, hoor. Oké. Okay. Oké, okay. maar goed, uiteindelijk uh, uh, zegt hij nu ook dat hij eigenlijk... Uh, hij drinkt ook niet meer, hij uh, leeft gezond, want hij, hij, hij drinkt niet. Ik zuip gewoon, zegt hij. Als ik de kroeg in ga, jongens, als je me ziet, bied me een glas water aan. Dat gaat anders helemaal niet goed. En verder zijn er heel veel boeken verkocht. En ze waren ook in de aanbieding. Normaal was het 20 euro voor één boek. En nu twee voor 30 of zo dus Of twee voor 20, weet ik allemaal. Nou goed, hij heeft ook gesigneerd. En, uh, nou, het leuk. Nou, leuk, nou, leuk prachtig. Ja. Uh, aanstaande maandag zou het Alzheimer... Treffpunt plaatsvinden bij ontmoetingscentrum De Zandstroom in de Torbekestraat. Maar ja, gezien de huidige maatregelen rondom corona is besloten om het niet door te laten gaan. En uh, in de gesproken vindt het dus elke tweede maandag van de, van de maand plaats in de blauwe tram. En sinds kort uh, waren ze afgeweken dus naar de Zandstroom. Helaas, nou ja, we gaan het weer horen wanneer dat... Uh, Maatregelen weer anders worden. Ja, zeker. Indrukwekkend een lichtjesavond, dinsdagavond, er waren 400 personen op afgekomen. En David Molenburg, onze burgervader, was er ook bij. Ze, bij Duinsel, het begraafplaats Noorderduinstad, bij Bestandvoort. Het sfeervol. Uh, uh, er werd een kaarsje aangeboden in het begin. Die kon je dan neer uh, plaatsen bij jij wilde, zeg maar. Er uh, waren blok bloemen, katoenen, katoenen zakjes met bloemen. Bloem, hey, die kon, bloembollen. Of? Bloembollen. Ja, die konden ja. zaadjes ook. Die konden ge geplant worden bij het bordes rondom een boom. En, uh, het doel was kaartjes op het graf van familie en kennis. En, uh, een wandelroute was er. En je kon ook een wenskaart achterlaten. En uh, verder, uh, het hoogtepunt was ook het uh, opnoemen van de namen van de mensen die afgelopen jaar zijn overleden. Uh, er was doodse stilte. Uiteindelijk speelde ook nog tweemansformatie uh, Basic Matters. En er werd gruwelwijn geserveerd en ook warme chocolademelk. Er waren weer heel veel vrijwilligers ja. actief, dus dat is wel weer mooi om te zien. Gluwijn bedoel je? Nee, gruwelwijn noem ik dat. Ja, jij vindt het niet o, lekker. Gruwelwijn. Ja. Nou, waarom kan ik al liggen? Ik word nu al beroerd worden. Er schijnt een heel mooi schip bij ons voor de kust te varen. Oh ja. <coughs> Inmiddels vaart het al voor de vierde dag onophoudelijk en ongeschijnlijk lukraak rondjes. En dit is dus... <coughs> uh, Weg kwijt. ZR. Uh, uh, er Majesteit is dat waarschijnlijk, hè? Oh ja. Het is het normaalste de HM... Her Majesty, maar het is uh, Zijne uh, zijn, uh, zijn Majesteit Rotterdam. En uh, Het is een amfibisch transportschip... en is uh, bedoeld echt om een heel bataljon met mariniers... tot ruim 600 tegelijkertijd met materiaal aan het land te zetten. Maar is, is het, wij oorlogsplannen ofzo? Ik wou zeggen, is het bescherming van de kust of zo? Nee, ze zijn echt uh, Voor de aan We checken over alle systemen en de techniek... aan boord naar nou, behoren we horen werken. Oh ja. en tegelijk worden navigatieofficieren opgeleid... En dat is uh, gelijk uh, een onderdeel van een oefenreis Die uh, wordt genoemd de Foster Fight. Waarbij meerdere uh, schepen mee kunnen doen. En zo'n uh, dus oefening Foster Fight is echt... Een, uh, hier is niets over te vinden. Nee. Maar uh, het is wel uh, bijzonder. Ik zal het, het een, even delen. Uh, op het vasten. grappige is, je, je ziet een fotootje bij met de vaartbeweging die ze ja. gemaakt hebben. Ja. ja, ze zijn echt de weg kwijt. Ze bl blijven rondjes ja, varen. Ja. Gewoon. Zeg, uh, Slaat helemaal nergens op weer wat ze we doen daar. Sportbeweging ja. <laughs> beweegt de zelfstandigheid. Sporten beweegt en bevordert de zelfstandigheid stond in de tele, Of in de... Uh, de dus zand voor zijn klant te lezen. Overheid en gemeente willen handig aangeslagen, omdat ja, boven bepaalde leeftijd wordt er niet zoveel meer bewogen moet Er moet meer bewogen worden. En Laat die elektrische fiets gewoon maar even voor wat het is en ga gewoon even een rondje lopen. Sportteam service is afgelopen zondag bezig geweest en ze zijn alleen dagelijkse ritmes en verrichtingen aan het trainen geweest. En, uh, nou goed, ze adviseren dus jongeren, maar vooral ook ouderen, senioren, om in beweging te blijven. Ik toe, je hebt 25... het toch niet tegen mij, hè? Nee, nee, die manier daar. Oh, die loopt net weg. Maar goed, 25 personen zijn er. afgekomen in Corver Sporthal. En je moet het zien als een soort APK-test. Een Haafde, die was ook fanatiek bezig. Haafde? Ja. Oh, die wethouder. wethouder. Ja. Oh, die was ook als fanatiek aan Zeker. Speler. Belangrijk is kracht, bloeddruk, balans, uithoudingsvermogen, conditie en reactie. En dat is dit weekend? Dit is afgelopen zondag. Je hebt het gemist. Oh, oh, dat heb ik gemist. Ja, dat heb ik moeten. Het uh, concert van Mozart in Zandvoort morgen... Het gaat gewoon ondanks aangescherpte coronamaatregelen wel door. Ik was toevallig gisteravond in de kerk en uh, we werden bijna weggekeken, want ze het podium moesten ze op gaan zetten. Dus uh, het wordt een uh, op het werk staande werken van Wolfgang Amadeus Mozart. Dat dachten we al. anders heet het geen concert in Mozart van Mozart. En uh, de Kroningsmessen die uh, door Mozart is gecomponeerd, de opdracht van de graaf Corrado, aartsbisschop van Salzburg. Het begint om half drie. Ja. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Kaashuis Tromp. Aan de Grote Krocht of zondag aan de deur. Ja, zeker. Echt, uh... wat, wat een kutplaats. Zeker. Nou, goed, we hebben nog andere muziek voor de klas staan. Komt in de buurt ook van klassiek. Er zit wel een stoortje op de lijn, lijkt wel. Oh, is een gitaar! Yes! yes. De single Good Night on Earth. Nog wel. Even kijken naar Glasgow. Wat, zij zeggen. wat moeten we doen? Moet ik dat doen?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 Erikaanse bent rond zanger, liedjeschrijver Mark, Olivier Everett. En Everett, ja, het is namelijk ook weer de zoon van een of andere natuurkundige Hugh Everett. Zo, Everett, is dat ook niet de gast uh, Doc Brown? Nou, volgens mij wel. Nou goed, komt altijd weer terug bij Back to Future, lijkt het wel. Dan kom, je gewoon, dan kom je niet onderuit gewoon. Goed, dit is al een van de latere platen. We zijn actief vanaf 1995 tot, ja, tot nu nog steeds maken muziek. Ik heb het over de band Eels natuurlijk. Good night on earth. Zeker, het is een, een goede dag om op uh, deze aarde te zijn. Hoewel, er zijn ze in Glasgow natuurlijk fanatiek over aan het nadenken. Hoe we dat in godsnaam allemaal moeten rechttrekken. Dat de borsten niet moeten worden gekapt. En hoe kunnen de, de mensen overhalen tot even iets anders te gaan doen dan weer. Ja, een rondje te gaan rijden om even uh, een visneus te halen bij de kust. Ga op, gewoon even een rondje door je tuin en dan gaan we naar binnen. Fort binnen. Okay. Niks buiten te zoeken veel te gevaarlijk op veranderen voor jezelf, de natuur. Goed, wat heb jij? Ja, ik zie net ook dat er uh, blijkbaar een, uh, in Ahoy... een uh, grote 100% auto live is. Maar ja? er staat er boven dan een bericht... Ja. dat een snelheidsduivel geflitst is met 300, ruim 300 km per uur... en toch geen boete heeft gekregen. Er was een Belg, die was op de E313 ter hoogte... van de Luikse gemeente Bitsingen. Maar hij reed 306 in plaats van 300. En dan nou blijkt dus eigenlijk dat... Uh, de maximum, uh, voor foto's te maken staat de maximumsnelheid afgesteld op 300 km per uur. Echt waar? <laughs> dus uh, daardoor kon die foto niet gemaakt worden. Echt waar gaat hij? Ja. Ja. ja, hij is zo weg. En uh, op het scherm van de radar werd destijds alleen medegedeeld dat er een snelheid van meer dan 300 km per uur werd gemeten. En kennelijk was de snelheid te hoog om de auto dan met het blote oog te identificeren. <laughs> die dus hij heeft dus geen, uh, die man is... Uh, met een uh, uh, mazzel uh, afgekomen. Want het idee... Het zal toch een aardige boete zijn? Dat zei 300... Uh, ik denk gewoon dat je rijbeest kwijt bent in je auto. 200 kilometer te hard. Maar wat voor auto is dat, joh? Ja, dat, uh, dat, dat moet een is, hele goede geweest Was mee. het Max, was het niet toevallig? Die vindt ah, uit... Uh, nee? nee? nee, nee, nee. No, dus die was het niet. Nou, Helaas. Goed, het Helaas. Goed, nog meer grappige bericht in de te lezen. Op de voorpagina een stukje over een man... die uh, wel heel veel spinnen in het huis vond... En, uh, die de, de, was de moeder, was je op bezoek. En to, uh, toen dacht hij bij zichzelf... ik kan het ook weer met de we weghalen. Weet je wat ik doe? Ik Tochtuiker. pak gewoon een gasbrandertje. Toen Oeh. deed je met de gasbrander. Is hij onder het huis in de kruipruimte flink aan het branden geweest. En wat niet alleen in de brand vloog de, de, de spinnenragen, maar ook de uh, kruipruimte. Dus toen brandde het gedeelte van het huis branden uit. En, nou goed, nu is de justitie bezig met hem. En vervolgens brandstichting. Ik ja. Ja. geef hem een klusje... Hij is eindelijk eens op bezoek, geef ik me een klusje. brandt hij meteen mijn hele huis af. Nou, fijn. Ja, dat is niet echt een uh, goed idee. Is niet echt een goed idee, nee. Dat is niet. goed. Straks een stukje geschiedenis, Tweede Geldert in het radioprogramma. Prettige kerst. Kaal van dan. Nog een korte muziek gemaakt hoor, 2019 zijn een uitgebracht en dit is alweer de nieuwe. hoor, Problems, nooit van gehoord, helemaal geen probleem, ik ontken ze altijd, of ik leg ze bij mijn vrouw neer, die lost ze vaak op, dan zet ik ze op een briefje en dan laat ik ze op tafel slingeren en dan ze, oh zou ik even bellen anders, oh ja, oh ja, dat is goed, doe maar even, en dan is het zo weer opgelost. Ik lulde hem af wat op losse ik kan hem niet schelen. Goed, is, uh, zaterdagmorgen het is het alweer tegen negen uur. We kijken de wereld in. Maar had het is over spinnen, hè, geloof ik? Wat dat het net, over... ja, was een had... beetje. Dat uh... kwam door het bericht dat ik dit uh, voorlas. Over ja, het feit zeker. Dat iemand... Want, uh, wat de tips waren om, uh, om af te rekenen met spinnen in huis. Ja. Want jij zegt zelf, je hebt een, een, uh, een zomerkot gekocht. Ja. En uh, dat jij ja, er zoveel spinnen hebt. Maar er scheidt dus in een huis leven dus gemiddeld zo'n 1500 spinnen. Dat heb je allemaal niet in de gaten, Nee. 1500! Nou, ik denk, nou ja, in de en kom en ik er wat, wel op, denk ik. En wat ik, zijn zeker? de tips inderdaad? Want dan maak schoon- en verwijder nesten. Ja. Dat is gewoon met de stoflab. Ja. Dicht gaten, want ze houden we echt zijn gek op gaten. Bestrijd ze met de stofzuiger. En de meeste spinnen stikken door het stof in de stofzuigerzakken, Dat vind ik ook wel een beetje zielig. Oh ja. Maar en als het een hele grote spin is... Ja, dan, dan kan het wel eens duren voordat hij dood is. Zo'n vogelspin, nou ja, die kan je misschien beter... een kop overheen zetten en dan een ansterkaart... Ja. En bij in de buurtuin neerzetten of Jazeker, zo. Ja, zeker, zo'n eh? grote vogelspin. Ja, nee. ja, ja, ja, en, laatst heb ik ja. hem ook ja. nog vrijgelaten. Beschermd blote... diersoort toch ook een spin? Weet ik niet. Nee, dat nee. komt nee. nog wel, denk ik. Daar gaan ja. ze nog wat werk voor maken. Beschermd ja. diersoort, ja, spin. Wat heb je doodgemaakt? Ik zeggen tip 4, geen blote handen, ook al bijt te spin niet. Nee, en, uh, dat dus is je... niet helemaal waar. Want ik weet dat de zanger van Linking Park... met de ja. naam, dat persoon uh, spontaan vergeten... die is ooit gebeten door een vioolspin... Een vioolspin is ook een beestje wat gewoon hier in Nederland rondkruipt. Elk, en elke gemiddeld huishouden heeft wel te maken met verschillende vioolspinnen. Ja, 1500 heb je in huis. Er zitten minstens 1%, zitten ervan, 1 vioolspinnen vioolspin bij. Dus. Het is wel zo'n spin die is wel wat groter dan normaal. hij lijkt wel of hij je van die oogjes op stokjes hebt. Ik heb er echt naar gezocht. Maar wat voor spin is dat dan? Bijna niemand heeft er last van als een spin over je hand loopt of in de buurt. Maar er komen mensen voor die echt gebeten worden door zo'n vioolspin. Die dan ook klachten hebben. Oh. En deze gast van Linkin Park heeft ook klachten gehad. Hij had wat, uh, wat oneffenheden en wat ongemakkelijkheden in het leven opgedaan door deze spin. kon ook moeilijk zingen, geloof ik. En uiteindelijk is hij uit het leven gestapt. Alles, het hele pakketje van hem werd te veel. Oh, Onder andere was de spin daar een onderdeel van. wacht. Dus uh, vioolspin. Nou ja, tip 5. Gebruik gereedschap. Dus inderdaad het glas met de andere kaart. Maar je hebt ook ja. bepaalde spin-opzuigapparaten. En, en uh, tip 6. Neem een kat. Maar ja, als jij dus gewoon een kat hebt... Dan, uh, die zijn gek op, die vinden het wel leuk. Het loopt en dan kunnen ze vangen. en ja, maar die eten ze, eten ze gewoon ook op. op? Ja, ja, ja. Ja, ja oké, okay, dat wel. Okay. Ja, ja Dat dus, ja, zijn natuurlijk wel uh, proteïnen, zeg ik dat goed. Eiwitte proteïnen zijn dus, het. Uh, ik, ik heb geen idee. Ja. Echt, ik heb, heb zo'n zo spin in mijn tuin een beetje in de gaten gehouden. Gewoon ook een beetje beschermd. Die werd heeft met een groot, uur. ik denk, hij gaat elk, ik, gaat, ik heb urenlang urenlang erbij gestaan. Die gaat elk moment aan elkaar klappen. Dat kan gewoon niet anders, man. Wat is die groot geworden? Dat achterwerk ook. Jezus, man, wat een billen. Ik denk, denk, denk hop, nog een vliegje erin gegooid. Ik denk, eens even kijken, gaat hij exploderen? Nee, daarna was hij weg. Dus ik denk dat hij ergens in een stilhoekje doodgegaan dood gegaan is of zo. Ja, dus hij had, hoe uh, uh, we dat? Ja? Dat hij uh, te veel gegeten had. Ja. Hij was obese geworden door jou. Jij bent een feeder. Aan het Jij bent een feeder. Ja. Multipide, <laughs> I'm full. Do you want a mint? No, I'm nou, ik, full. Ik ging ze altijd aaien met tuin. En dan gaan ze, ze heen en weer, weet je, die, die, die kruispinnen. Ja? Yeah? En uh, dan gaan ze heel hard heen en weer. En toen uh, dus zei ik ook af en toe van, uh, tegen mijn zoon of kindertjes... van uh, kijk, hij heeft, een, uh, hij heeft een cadeautje daar in de hoek hangen. Uh, kijk, het weegt nog. We had hij, die hij een vliegje gevangen. Ja, natuurlijk, ingepakt. Ik zeg van, nou ja, misschien is hij wel jarig. Misschien, uh, als je nu heel goed luistert, dan hoor je misschien langs ons in Leven zingen. Weet je, ja. Okay. Grote fantasie. Echt, echt, even serieus, dit heb je echt allemaal in je zoon verteld? Ja, daar ja. is gillend het huis uit gegaan. Ik <laughs> kan me niks meer voorstellen. Ik me niks meer voorstellen. Maar goed, het laatste plaatje voor je, 9 uur. Ja, vaag shit hoor, dat kan je je verwachten. Joan as Police Woman, met Tony Allen. Ja. Geometrics of you. Geometrics of you. We're here, depending who you're talking to some to the right angles Then I listen to the axis of you, Joan as policewoman met Tony Allen. Mama maakt ze nog wel iets uh, heftiger muziek, maar ze is leven. Gewoon relaxed. Ze is violiste, gitariste. En uh, de echte naam is Joan Wasser. En er is nog wel een apart linkje: zij is de verloofde geweest van Jeff Buckley. En Jeff Buckley verdronk helaas in de rivier, de Mississippi, in de verlovingsperiode. Dus uh, zij is niet getrouwd geweest. En er is heel veel te doen over deze. Jeff Buckley, de, de zoon van Tim Buckley. Die is ook wel niet meer onder ons. Omdat ze, nou goed, Tim Buckley door drugs. En uh, Jeff Buckley verdronken. Echt, zijn laatste volgelopen met, uh, met water en uiteindelijk. Uh, door de radere boot is hij, uh, de, de hekgolf is hij eigenlijk verdronken. Dat is heel bizar verhaal gewoon. Heelig. Ja, goed. Joan, Joan Police Woman was dus de verloofde van deze Jeff Buckley. En ze maakte nu muziek. Goed Ja. Het is uh, echt een soort cocktailmuziek een beetje. Een cocktailmuziek, ja. Dat is eigenlijk. Ja, doe dit jurkje maar aan. Het wordt ook steeds leuker nu, die muziek. Ja. ja ja. En dan uh, weet je gewoon, zij weet je te babbelen... en een beetje relaxte relaxed uh, achtergrondmuziek. Ja, zoiets. En ja. doe nog maar weer een... een, een alle alcohol... een, een alcohol, alcohol... ja, ik kan niet meer luisteren. doe maar alcoholvrijer. een six on the beach of zo. So. Ja, zoiets. Uh, ja, uh, wat, ja. Nee, goed. Um, ja, heel kort nog. Ja, ik, ik heb geen korte berichten. Je hebt geen korte nee, berichten? Nee, oké. Nou, oké. Okay. Nou, dan gaan we op naar het nieuws. Ja. Van negen uh, van uur naar negen uur kijken we even naar de datum. En de datum is 6 november alweer. En... En nee, uh, uh, nee, 6 november is het gewoon. En we kijken even wat er uh, gebeurt. En onder andere ook okay, even een aantal verjaardagen voor u klaarstaan. Kleine greep eruit. Onder andere. Weet je hoe uh, De man van de Eagles natuurlijk. En onder andere ook nog. Ik ken de man helemaal niet: uh, PJ Brody. James Marcus Smit. Hij is 83. Straks er meer over. Man is eigenlijk een beetje in vergetelheid geraakt. Hij heeft wel heel veel teksten geschreven voor heel veel bekende artiesten. Maar hij is daarna hij al een keer in de steun beland of zoiets. Heel vaag verhaal. Ja. Maar goed, ik spreek je zo in deel 2 van dit raar in het programma Toepak Leeft. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.